Hallo, goedenavond, luisteraars. Ik ben Jaap met Kletspraat. Ik hoop dat jullie me kunnen horen nu op dit moment. Ik zit nu via mijn nieuwe mengtafeltje. Dus ik ben benieuwd of jullie me kunnen horen. Dus, zo te zien werkt alles hier gewoon. Het is dus vandaag vrijdag, 3 juni. 2022. En ik hoor me op de achtergrond. Hij doet het. Oké. Okay. Dus. En horen jullie... Uh, uh, hoe is het geluid eigenlijk? Uh, lieve mensen. Els, nog bedankt voor je programma van daarnet. En zo horen me... Nou, dat is goed nieuws. Ja, ik zit mee te luisteren. Als feedback via mijn smartphone. Ik hoor mijn stem in ieder geval terug. Het klinkt een beetje dof. Dat kan kloppen. Even kijken. Zo beter, uh, operator. Ja, oké. Okay. Iets scherper, Jaap. ja. <coughs> scherper, ja, hoe scherp wil je het hebben? <laughs> Dirk. Zo, oh jee. Een beetje dof. Even kijken, ja, dan moet ik even iets minder bas uh, erin draaien. Ik heb alles neutraal staan, dus ik zal de bas iets terugdraaien. Uh, ja, ik hoor ook een beetje ruis, dat klopt. Ik heb, uh, ja, ik heb dat ding vorige week zaterdag gekocht in Rotterdam. En daar zat heel veel ruis uh, doorheen. Voor de rest doet hij het goed. Uh, ik zit alleen nog te klooien hoe ik uh, de twee overige kanalen kan gebruiken. <totstitie> dat lukte niet, maar ja, dat legt dan de, de software en. Uh, ik heb gebeld uh, vanmorgen naar die winkel. Ik denk, bel eerst voordat ik langs ga. Hij zei, nou, dat komt. Namelijk, uh, het is een uh, eenaardige uh, stekker. Uh, dat is gewoon met min en plus, zoals jullie uh, weten. Uh, equalizer op nul. Ja, die heb ik uh, op nul staan, inderdaad, uh, operator. Ik heb hem op nul staan. <coughs> Dus zowel de, Er zegt een equalatie van twee tonen, hoog en laag en uh, de, hoge to de tonen en dan de bas. Dus alle twee op nul. En uh, oké. Okay. Ja, die heb ik op nul gezet. Um, en dan haai je mee open. Oké, okay, dat ga ik even doen. Zo beter. Zo beter, denk ik wel. Ik hoor mezelf ook wel iets scherper. Ja, ik heb uh, op de laptop aangesloten, want op mijn gewone computer doet deze software uh, <coughs> Die werkt niet meer. Dus heb ik even snel onder de uitzending. Daarom was ik ook iets later in de uitzending bij Els, omdat ik <coughs> aan het installeren was. Ik denk, ik moet en ik zou met, met mijn tafeltje uitzenden. <coughs> Hoe dan ook, dan kan ik kan ook wel mijn uh, headsetje gebruiken. Maar ja. <coughs> Oké, okay, ik heb dan het mengtafeltje nu. Uh, ik heb nog wel een condensatormicrofoon, die heb ik ook nog, maar die zal ik volgende week gebruiken. Zo klink je meer als Jaap, zegt Els. Oké. Okay. <laughs> um, nou, ik heb de tonen iets hoger gedaan. Dus ik hoop niet dat jullie al te veel ruis op de achtergrond horen. Dus ik zit expres dicht bij de microfoon om de ruis een beetje weg te houden. Ik denk dat ik meer ruis hoor dan jullie. Want ik zit natuurlijk in mijn koptelefoon op. Of hoofdtelefoon zou u het wil noemen, maakt niet uit. Maar goed, ik, uh, ik heb die winkel gebeld, maar um, um, ja, ik heb hier uh, je hebt een stopcontact die geaard is. En hij zegt, dan moet je die, uh, die twee pennetjes links en rechts die moet je afplakken of je moet een stopcontact doen die niet geaard is. Nou, dat heb ik nu dus gedaan. Niet geaarde stopcontact. Ja, ik hoor wel minder ruis, maar het is niet helemaal weg. Ik weet niet of jullie ruis horen. Uh, maar ja, mijn stem verder klinkt wel goed als ik het uh, wel heb. Uh, dus ja, ik ben het ook aan het opnemen, dus ik kan het altijd terugluisteren. Maar ik nam het van de week op en ik, uh, ja, ik vond het een beetje tegenvallen, veel ruis in. En het gekke is, als ik het opneem... Kan ik het niet terugluisteren? Maar zet ik: uh, Ik heb toen een prof opname gemaakt van een paar minuten. Dan heb ik het op uh, Argif uh, gezet. En ik hoorde mijn stem heel zacht. En ik hoorde heel veel ruis. Ik denk: jee, mina. maar dat is heel raar. Dan kan ik wel terugluisteren. En als ik uh, via de win player terugluister naar de opname, zie ik wel dat hij afspeelt, dat hij het doet. Maar ik kan niks horen. Alleen als ik hem plaatsen op archief en ik luister terug, dan hoor ik het weer wel. Mevold, Bas minderen. Ik ga even de Bas wat minderen. Zo ben je uh, uh, CPR. Ik heb hem nu uh, ja, uh, uh, 20% lager gezet, de Bas. Ja, want <coughs> ik weet met die condensator, dit is dan een dynamische microfoon, maar met mijn condensator-microfoon, dan weet ik dat ik. Uh, ik heb best wel een redelijk zware stem. Um, en en uh, hoorde ik zelfs... Ik merkte het met terugluisteren al... Um, op mijn eigen website, op mijn eigen podcast... Dat mijn stem veel te zwaar uh, klonk door die bassen. Dus ik hoop dat het nu beter klinkt. Dus... Uh, ja... Ik hoop dat de ruis meevalt, uh, luisteraars. Nou We zijn nu al zes minuten uh, technisch uh, een gesprek aan het voeren. Dat moet maar even. Ik zal het voor de rest niet meer over hebben hier. Nou. <laughs> nou, het was uh, heerlijk weer. Ik ben gisteren lekker aan het avond in Zoetermeer geweest uh, van smiddags uh, heerlijk uh, in de zon. Uh. Oh, ik ben een klein beetje gekleurd, een beetje rood geworden. Uh, ik denk dat de gain control van mb3 uit moet vinken ja. Oké, okay, dat kan ik misschien ook wel doen. bij Iedere tik valt het volume terug. Nou, dat zal ik even doen. De gain, hè. Dat is de bovenste. Oké, okay, er dus staat alleen mijn volumecompressie staat aan. Dus ik hoop dat het nu uh, wel beter is. Uh, Oké. Okay. Ja, zo te zien slaat hij goed uit, want hij komt tegen, het, uh, tegen de nul aan. Ja, en uh, nou, ik ben benieuwd met terugluisteren. Uh, ik plaats het ook op mijn website, uh, de podcast, dat doe ik dan morgen. Dus ik denk dat ze de gain control, ja oké, okay. die heb ik uitgevinkt. En weldra uh, zal die nu beter zijn, want ik weet in ieder geval uh, met die gain control, als je even boer roept heel hard, dan hoor je ineens de stem uh, wegzakken en dan komt het heel langzaam weer naar boven. Het kan ook zijn dat het een volumecompressie is hoor. Want ik deed altijd uh, zonder volumecompressie. En dan wel met de automatic gain control aan. Dus uh, <coughs> mocht mijn stem nog terugzakken. Dan kan ik de volumecompressie uitzetten. En de bovenste de automatic gain control aanzetten. Die zorgt ervoor dat ze niet in het rood komt. Of je moet wel heel hard schreeuwen. Of harde muziek spelen. Maar goed, nou ja, de mengtafeltjes is een Notepad 5. Ik zal de merknaam maar niet noemen. En die Notepad 5 heeft zes, uh, nee, vijf monokanalen. Eén microfoon en twee kanalen Of vier monokanalen. Nou, tweede en derde kanaal, als je de tweede aansluit, is het mono. Doe je er twee, is het gewoon stereo. En die andere twee, die vier en vijf, daar kan je een, uh, even kijken. Daar gaan dus uh, geen uh, RCA-stekkers in, maar bananenstekkers noemen we dat. Van die pluggen, maar dan heb ik van die verloop bananenstekkers. Daar kan je alsnog een RCA-aansluiting opdoen, van die verloopnippels, zeg maar. Dus beter uh, nu Jaap, val, je valt nu niet meer terug. Oh, oké. Okay. Dan houden we het zo, uh, Dirk. Goed zo, ja. Ja, uh, dat was wat, hè, Dat jongetje wat zoeken is. Tjonge, jonge, Een jongetje van 9 jaar. En nog in Limburg. Zijn aan het zoeken. Nou, ik hoop dat ze hem uh, levend en gezond en wel terugvinden. Maar ik, uh, ik vrees het ergens hoor. Ik hoop dat ik uh, ernaast zit. Ja, misschien wordt wel wel iemand in huis uh, vastgehouden, ge, uh, die is waarschijnlijk gekidnapt. Vermoedelijk hebben ze hem in de auto meegenomen. Hij zei, of ja, misschien zijn het meer personen, je weet het niet. En uh, ik hoop dat hij levend en wel uh, weer terugkomt. En uh, ja, hoe langer het duurt, uh, de politie staat bang voor hoe langer het duurt, hoe groter de kans op een uh, ernstig delict uh, op de loer ligt, ja. Het is niet te hoop, ik hoop dat die persoon uh, uh, gewoon, uh, het kind gewoon bij het politiebureau afzet en zich aangeeft. Want uh, ik denk dat hij daar iets beter van afkomt dan uh, ja, dat hij rare dingen met dat kind gaat, uh, gaat doen. Ja, je weet nooit uh, wat mensen voor de rare, domme dingen gaan doen. Ik moet er niet aan denken, joh. Ja, vreselijk, dat vermissen, jongetje, zich Els. Ja, zeker. Het zal je zoontje of je kleinzoon zijn. Hè? Dus, uh, jongen, jongen of je buurjongetje, iemand die je kent. Het is altijd erg natuurlijk ook, oké, die persoon niet. Het is verschrikkelijk. Uh, ja, hoe kunnen mensen dit nou in een... Ik snap die mensen niet, weet je. Wat willen ze nou van zo'n kind? Uh, ja, is het. Uh, ik weet het niet. Ik kan me niks maar voorstellen. En uh, ik begrijp er niks van. Nee, en ik denk vele mensen met mij. Een jongetje zit gewoon te spelen. Er was een man met drie uh, kinderen aan het uh, voetballen. Ik denk dat een vader was met, met zijn kinderen of zo, met jongetjes erbij. En die hebben waarschijnlijk wel wat gezien. Nou, ik weet niet of ze die meneer uh, uh, hebben kunnen spreken. En die, die hebben waarschijnlijk wel wat gezien. Ze hebben ook uh, naast dat stepje hebben ze... Uh, ook nog wat gevonden. Wat hebben ze niet in de media vermeld. Ze hebben iets in de buurt gevonden. Nou, dat stepje vonden ze acht kilometer verder. Maar uh, ja, ik vind het uh, vreselijk. Dus ja. Nou, vorige week zondag, die wedstrijd. Ik heb hem ook gezien hoor, via de televisie. Uh, met ADO <laughs> Ado tegen Excelsior. Nou, ja, dat is echt schandalig. Schandalig. Ja, nee, als die schrijft uh, sommige dingen, begrijp ik niet, en wil ik niet eens begrijpen, nee. Nee, dat lijkt me ook uh, dat, uh, van dat jongetje dan, hè. Ja, er is nu weer iets gevonden, ja, dat klopt, zin. Maar wat uh, stond, is, stond niet bijvermeld dat, uh, dat hebben ze niet uh, wereldkundig gemaakt. Dat doen ze, denk ik, om de verdachte niet te slim te maken, hè. Dus... Uh, maar uh, iets gevonden, ja, misschien wel een, uh, ja, ik weet het niet, een kledingstuk of, of iets van, van een bezit van dat kind. Een, een portemonneetje of een zakmesje of ik weet het niet. Maar dat houden ze denk ik stel om de verdachte niet. Uh, dat hij denkt, oh, ze zijn op het spoor. Dus wel slim dat ze niet alles vertellen. Heel die van de mensen dat ze mij helpen met zoeken. Het wordt nu beter gecoördineerd. omdat de politie zich daarmee uh, bemoeit. En terecht. Want dat moet toch professioneel manier gecoördineerd worden. Dus. Maar ja, net zoals ik. wel even terug op dat voetbal van vorige jaar. Ik dacht, eerste helft van zo. dat gaat goed hè. 4-1. Uh, <lacht> Verlies Ado. Nou ja, oké. Okay, ik ben ook een beetje van Ado. maar ik ben nou niet zo van een uh, dat ik uh, rotsen gaat lopen trappen. En ik heb nooit iets met, uh, ja, niet zo erg veel met voetballen uh, gehad hoor. En ik vind het leuk als Ado wint, ja. En uh, ja, eigenlijk ben ik wel een beetje ook vervaaien hoor. Nou ja, daar ben ik eigenlijk, uh, die zat maar maar op twee. <laughs> en de rest uh, maakt het me allemaal niet uit, weet je wel. Maar nou, ik ben niet zo'n hele fanatiek geweest. Ik ben maar één keer in mijn hele leven naar een officiële voetbalwedstrijd geweest. En dat was in 2010, toen speelde ADO tegen UVVV. En toen kwam ik in dat stadion. We hadden vrijkaartjes van mijn werk gehad. Daar ben ik met een collega toen heen geweest. Uh, ja, ja. Ik vond het best wel leuk, maar ja. Ik bedoel, uh, Toen won Den Haag. <laughs> het was geloof ik nou niet zo'n hele belangrijke wedstrijd. Dat was in 2010, dat is ook een potverdorie, alweer twaalf jaar geleden, dat gaat hard hoor. Ja, oké, okay. ja. Nou ja, goed, ik vind het schandalig hoe die gasten zich, uh, de, de, de, zeggen ze, ja, dag, dit, dat, da. Nou ja, dat gebeurt met meerdere clubs of zulke dingen, maar dit was wel heel extreem hoor, de laatste. Uh, weet je, uh, uh, ja, ADO heeft de naam natuurlijk, dat uh, kan ook niet. Er zijn veel ADO-supporters die zich er kapot voor schamen. Ja, hier heb je Leo's Koffiehuis misschien op televisie gezien. Is hier vlakbij op een steenworp afstand. En iemand die vindt het ook uh, belachelijk uh, wat er gebeurt. Dus hij is, uh, ze hadden hem uitgenodigd voor in de Skybox. Heeft hij niet gedaan, want hij zag het al een beetje aankomen. Ze nou, stel dat we verliezen. Dus nou ja, ze hebben zelfs nog, uh, s'avonds nog... Uh, een flesje, een bierflesje door zijn ruit gegooid Dan zat daar grote zijn uit. En dan hoorde ik van mijn schoonmoeder dat die... dus uh, een koffieshop... Uh, of of uh, koffiehuis moet ik zeggen. Het is geen koffieshop, een koffiehuis. Die wilde hij verkopen. Het is een ADO-koffiehuis. En die staat te koop. Want ja, hij is al een keertje beroofd geweest. Hij heeft die klappen gehad. S'ochtends vroeg of zo, ergens morgens. Vlak voordat hij open ging, nou ja, hij vindt het uh, te, te, te bedreigend allemaal. Dat zaakje zit er al zo lang als ik me kan herinneren. Ik ben er ook één keer binnen geweest. Het is wel gezellig, maar ja, het gaat alleen maar over voetbal, weet je. Ja, dan denk ik, ja, jongens, uh, kijk in de kroeg wordt wel meer over voetbal gepraat. Maar ja, het zijn, uh, <coughs> ik loop wel eens langs, zit ook eens buiten omdat ze binnen niet meer roken gaan ze buiten zitten met een mooie, ook vanwege mooie weer natuurlijk. En dan zeg ik hallo, hallo, is niks aan de hand. En uh, ja, het zijn allemaal wat oudere mannen vaak ook, een beetje van mijn leeftijd zo. Zo, uh, zo in de vijftig, zestig zo. Een beetje die meer leeftijd zie je meer aan bouwvakkers of zo zie je er soms uh, zitten. Maar um, ja, verder rest uh, zijn niet echt van die hooligans of zo. Die komen niet in dat café. En daar willen ze ook niet veel van weten, hoor, eerlijk gezegd. Ja, en dan gaan ze wraak omdat Ado verloren heeft. Gaan ze een bierflesje naar het raam gooien van die, van die tent. Ja, dat denk ik ook. Dan ben je niet goed bij je paas, hoor, vind ik. Hè? Nee, dat kan toch niet? <laughs> Ja, joh. Ik, ik, nee, ik vind het moet leuk blijven. En als je sportief bent, geef gewoon je verlies toe. Tuurlijk vind ik het ook jammer. Maar moet ik trouwens dan op mijn dak gaan? En de boel gaan slopen? Nou, jongens, dat doe je toch niet. En vuurwerk gooien naar de Excelsior supporters. Ja, jongens, hallo, ze hebben eerlijk gewonnen. Ja, het begon voor Ado heel goed in het begin. Ja, de tweede helft ging net minder en dat viel me op, want die eerste doelpunt hadden ze ook al geswitcht hè? van, van, van kan, de kant. Hè? De andere doel, nou, toen moesten ze aftrappen nemen. De, ja, dat gaat meestal wel fout natuurlijk, maar zo is uh, het oranje ook verloren toen, uh, moesten ze ook aftrappen. Twee keer, vijf keer. Nou ja, wie dan de meeste keer uh, doelpunten, ja, die hebt dan gewonnen, nou ja, goed, we gaan het niet meer verder over voetbal hebben. Over Rilly of over Johan Derksen. Johan Derks. <laughs> nee, ja, wie is daar binnengekomen? Gast O is binnengekomen. Welkom, O. Ja, O. O. Dat is uh, spannend. Gast O is binnen. Hallo, O. O, O. Oh jo, ja, het kan uh, iemand zijn die uh, misschien heet hij wel uh, Olaf of Otto of uh, ja, weet ik veel. Oh, is al weer weggegaan. Die, die denkt, oh, ik ben verkeerd, ik zit in de verkeerde chatroom. Ja, dat kan. Ja, dat, dat kan. Dus uh, ja. Zo, ja. Nou ja, ik heb vandaag en ik al de hele week vrij vanaf de hemelvaart. En uh, tot, uh, ja, ik ben tot en met maanden vrij. Zo, gisteren ben ik lekker gaan bakken in de zon in Zoetermeer, Aastrand. En vandaag ben ik lekker de hele dag lekker uh, thuis, lekker in de tuin gewerkt. Ik heb de boom flink uh, gesnoeid. Ik wilde niet te veel weghalen, want mijn bovenburen die vinden het wel lekker. Een beetje privacy van al dat groen. Maar daaronder, daar zit ik. Ja, ik wil natuurlijk wel licht in mijn tuin hebben. Want anders groeien de plantjes niet zo goed. En het geeft ook wat meer licht in de keuken. Dus ja, ik heb wat takken weggezaagd en zo. En een beetje uitgedund. Ik heb ook van die zuigers, dat zijn van die takken. Die groeien dan recht op zo'n tak naar boven toe. Dat noemen ze zuigers. Nou, waar ik bij kan, ik heb een hele lange stok van drie meter. Drie, vier meter. Zo'n zaag, stokzaag, zo'n uitschuifbaring. En dan zag ik al die zuigers, zeg. En uh, ja, af en toe blijft er een hangen, die kraken dan niet meer uit. En die blijft dan hangen of zo, die achter een andere tak. Maar de meesten vallen wel naar beneden door. Rikken, tikken, tik, Allemaal blaartjes op de grond. Maar nou, ik heb wat uh, bloemen gezaaid en zo. Ik heb uh, zo'n. Zo zo noem je dat een boeket met allerlei verschillende soorten bloemetjes. éénjarig dus allemaal die heb ik gezaaid. Ik heb klaprozen gezaaid. Ik heb zonnebloemen heb ik zaadjes geplant. Stokrozen, stokrozen heb ik ook nog in de achtertuin gedaan. En dan had ik nog een bodembedekker met witte bloemetjes. Ik ben even de naam van die plant kwijt maar goed. En die ga ik morgen zaaien. Want het is nou veel te donker. Die ga ik morgen zaaien in mijn geveltuintje. Een komt. En dat geven witte bloemetjes. En uh, ja. Nog steeds bassig. Dan ga ik die nog meer terugdraaien. Die bas. Zo en zo beter hoop ik. Bassig. Ja. Ik heb het nog meer uh, teruggedraaid. Dus ik ben benieuwd of dat nu... Uh, Beter klinkt dus ja, ik hoor het bas pas als ik hem helemaal vol open draai dan hoor ik in mijn koptelefoon uh. dus uh, bas en compressie. Compressie, oké, okay, compressie, uh, ja, alleen de volume komt. De staat aan en de automatische gain control is uit. Dus nou, als ik zo naar die uh, volume, of nu weet dat, die, die uh, level volume control kijk, zie ik dat die mooi uitslaat. Niet te zacht en ook niet te hard. Uh, de BOS waarschijnlijk ook het nabijheidseffect van dichtbij de microfoon microfoonspreker zegt. Uh, Red, red. Oh, dat zou kunnen, ja. De Bos kan wat minder, maar die heb ik al minder gedaan. Dirk uh, Start uh, Bypass met schakelaartje, nee. By, bypass, um, oh, nee, nee, nee, nee. Die zit er voor mij geen eens op hoor, dacht ik. Nee, zo te zien, uh, nee. Want ik kan hem um, uh, ja, op monitor zetten. Ja, ik heb een. Uh... Nee, er zit geen bypass uh, knop op. Ik heb wel bij de microfoon een fentum, nou, dat is zoals je condensatormicrofoon hebt. Want ik heb ook gelezen, of tenminste op YouTube gezien, dat is een Engelstalig filmpje. Als je een dynamische microfoon aansluit en je drukt de phantom in, dan kan je een dynamische microfoonstuk gaan. Dus nou snap ik waarom andere microfoons het uh, niet zo goed mee deed. Dus uh, <laughs> ik had er toen twee, dynamische. Dat ik voor een prikje gekocht. Waar je de goede microfoons hoort, dat wel. Helemaal van metaal en zo. Als je je hand erop legt, voel je een klein beetje stroom. Het trilt een beetje. Als je iets verder van de microfoon hebt en dan de volume weer bijstelt, wordt het minder bal zegt het. Nou, dat gaan we eens proberen dan. En dan uh, moest ik dan... Uh, de volume wat harder. Oh, nou ook, ook ineens meer ruis. Uh, ja, we zijn uh, bang dat er dan meer ruis, uh, meer ruis uh, in komt. Ik hoor nu ook heel veel ruis. Daarvoor ben ik er met mijn mond dicht op gaan staan. Want dan hoor je, ik kan ook heel rustig praten en niet zo hard als ik dichtbij praat. Dan hoor je de, de bas. Misschien ook niet zo. Eh. Maar het klopt al. Want als je er inderdaad met zijn mond bovenop gaat zitten. Wat sommige rockzangers doen. En je doet. Dan gaat hij ploffen. En dan hoor je ook zo'n soort zware basgeluid. Uh, oh. Als er een fout in de kabel zit. Oké. Okay. Als er een fout in de kabel zit. Oké. Okay. Nou, dan had ik had twee microfoons tweede exact dezelfde. En eentje die deed het ineens niet meer. En ik heb hem inderdaad wel eens op de Phantom gedrukt. Maar wist ik dat? Ik denk nou dat ding is gewoon kapot. Maar toen las ik een instructiefilmpje. Over die mengtafel van mij. Tafeltje moet ik zeggen. Toen vertelde die man dat je geen Phantom knop moet indrukken. Met een dynamische microfoon ten opzichte van de hele geluidsbeeld oké, okay. hoe dichter je bij de microfoon hoe meer bas versterkt wordt ten opzichte van de hele geluidsbeeld nou is Danny binnengekomen, hé hey Danny is het de Danny uh, mist ook een stuk volume misschien net te hoog nou dan ga ik die, die, die toonhoogte bedoel je direct of uh, cpa is dus misschien, uh, ja, oké, okay, erg. Ja, vooral Rip. Ribbon microfoons lopen beschadigingsrisico met Phantom Power. Hoi Danny, welkom op de chat, Danny. Ah, en het hoog mist qua volume. Net het hoog, hoog, hoog. Nee, dat snap ik even niet. Eh, die zegt, hey Danny. De technische termen, sorry, daar begrijp ik er weinig van, maar, maar goed. Uh, die zegt, nu heb je nog maar heel weinig volume. Ja, omdat ik er nou van, van ver af zit. En nu bijna niet meer te horen, ja, dat komt omdat ik er vanaf gaat zitten. De, te dichtbij is ook niet goed. En ik heb wel de volume nog verder omhoog gooien, maar nou hoor je weer die ruis erdoorheen. doorheen, denk ik. Ja, het is allemaal een beetje lastig. Uh, ja. Um, ja, dit is ook de masterknop die naar de computer gaat. Kijk, nou hoor je heel veel ruis. Daar zit ik haar, uh, daar klinkt mijn stem wel een beetje schuil. Ja, Kijk, nou hoor je heel veel ruis, hè. Dus uh, ja, ik denk dat er moet uit. Staat hij er aan? Oh, nee hoor, die is nog steeds uit. Ik heb alleen de volumecompressie staan. Dus. Uh, kijk als ik die ook uitgooi. Dan kan die helemaal. Nee maakt weinig uit. Ja. Hij komt dan niet in het rood weet je. Daar is die volumecompressor voor. Dat hij niet in het rood komt. Ik hoorde wel ietsje raars, Maar was niet echt veel. Oké. Okay. Nou dan. Uh, dan zet ik hem. Wat, uh, uh. Oei. Ja, ik heb hier een knopje en daar uh, klink ik uh, veel harder als wat ik uitslaat, Dat ik doe een beetje pijn aan mijn oren nu. Dus ja, ik denk dat het voor mij beter is als ik volgende week de condensatormicrofoon ga, ga gebruiken, want dan kan ik wel op afstand blijven zitten. Wat dat ik nog bij Guus uh, vroeger met de uitzending. Die had twee condensatormicrofoons. Eén in het midden voor de muziek. Voor de muzikanten die erbij waren live. En één voor de spraak. Oh, het is nu beter, zegt Red Red. Oké, okay, dan blijf ik zo zitten. Dus, uh, nou. Zet uh, anders. Uh, nee, nee. De compressor blijft aan. Want uh, dan komt hij in het rood. En dat wil ik niet hebben. Dan knallen bij de mensen thuis de speakers eruit. En dat is niet de bedoeling. Kijk, in een computer kan het misschien niet zo kwaad, maar als je een mooie installatie hebt met twee boksen van 200 watt en door die uh, zware stem voor mij klappen en eens die konen eruit, dan ben je ook niet blij met die, die dure bokjes opgeblazen worden. Dus uh, de, een driver die zegt: uh, volumecompressie moet nog eigenlijk bijstellen, want de standaardisering van de MB3 dynamie, dynamiek, hoe weet ik het, compressie, zijn veel te agressief. Ja, ja, ja, zou kunnen hoor. Want die kan je ook bijstellen dat klopt ja, want ik heb eens een keertje zitten kijken. Zo, en dat doet ik niet aan te zitten, ik denk nou, uh, uh, even kijken hoor. Uh, nee hoor Jaap, zegt CPR, want hier ook nog compressie autogame. Uh, Autogame, ik heb hem uitstaan. Mijn auto met een game control, het enige wat me aanstaat is de volume compressor, dat onderste vinkje zeg maar. Compressor, oké, okay, ja, maar kan ik dat wel doen terwijl ik aan het uitzenden ben? Red, red. Uh, de, dat alles gruwelijk misgaat, uh, nee, maar ja. Oh ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Door die compressie zorgt ervoor dat, dat de boksen thuis bij de mensen niet opgeblazen wordt. Hè? Dat bedoelt hij, nee, ik snap het. Uh, dat alles gruwelijk misgaat. Compressie 20 decibel tot 12 of 10 zou ik voorstellen. Ja, ik kan het proberen natuurlijk. Ik weet niet of dat nu ook kan terwijl ik bezig ben. Dan wil ik dan niet uh, uit de uitzending. Uh, dus even kijken waar moest ik ook weer een volumecontrole. Oh ja. Um, even, ja want uh, uh, merk het type nummer van mixer. Uh, nou, het is een um, Soundcraft Notepad 5. En het type nummer.. Ik bedoel, het type wat op dat plaatsje op de achterkant zit. Zoek hem even op. Nou, dan ga ik even kijken. Dan kijk ik even naar de achterkant. Zo ik ik het nu maar even in Dan is het misschien wat makkelijker, uh, operator. Dan typ ik het even in. Het zijn... Um, even kijken hoor. dat oh. uh, in een, een, taal, een taal. Nee, taal. en 2, twee, 1 twee, twee, 2 twee, twee, twee, twee, twee, twee, twee, mijn bril is een beetje vies. Oh, wacht even voor En. Uh, uh, o, vijf, twee. Vijf, twee. zes, negen, Oké. Okay. Ik heb het in de chat uh, gezet, uh, operator, het type nummer. Dat is wat er op de achterkant van het, tafel, het mengtafeltje staat. Ik kan ook even zoeken en experimenteren om beste geluid, routing en instellingen goed op elkaar aangepast te krijgen. Ja, nu wel wat veel witte ruis op de achtergrond. Ja, dat klopt ook. Dat klopt ook. Even niks op. denk meer aan is, oh, dat de sieren nummer. Uh, uh, uh, type type nummer, ja, type. Type is Notepad 5. Soundcraft is een merk. En eh, uh, Notepad 5. Uh, ja, dat klopt. Uh, Dread red, dat klopt. Wacht daarvoor. Kijk, die moet je hebben. Ik heb op de chat de foto van de officiële website geplaatst. Kijk, dat is hem. Dat is van de officiële website van de fabrikant. Dus merk en model type. Dus misschien kon je er beter uit de voeten mee met deze... Dus het merk is uh, Soundcraft en het type is uh, Notepad 5. 5, cijfer, 5. Oh, ja. Ik heb zo trek in een biertje, joh. Ik ga heel snel even mijn biertje pakken. Ik ben zo terug binnen ja. twee tellen. Keuken gelopen. Dan maak ik even mijn. blikje bier open. Proost, mensen. Mm Hé, -hmm. hey, Els hoort nu geen ruis. Dat is vreemd dat ik hoor ruis. <laughs> ja. Oh, als ik weg ben, hoor je geen ruis. Dat is vreemd. Nu ja op weg is. Hé, hey, dat is een gek. Misschien ben ik wel statisch geladen. Oh jee. Ja, want uh, die winkel zei ook door de telefoon vanmorgen. En hij kan ook te dichtbij je computer staan of te dichtbij een uh, andere apparatuur. Nou, alles staat uit. Nou, staat hij wel vlakbij bij mijn computer, maar toen ik die andere had, dat was net zo'n dingetje als deze, maar dan van uh, beerhanger met <tosses> zes kanalen. Dat ding die ruisde nooit en uh, ja, heel op de achtergrond dan. En uh, dan had ik nooit last met, uh, met, met die ruis die ik nu heb En dan dus zal ik toch gewoon ook met die stekker er zo in Dus, maar ja, het geluid op zich is al, klinkt wel al, uh, via mijn koptelefoon in ieder geval wel goed Maar deze is een USB, hè, dat is een uh, USB En... Uh, en die andere, ik heb hem nog hoor, die oude mengtafel, maar ik moet hem een keer openmaken. Misschien zit er stof in, want dan deed hij het wel, dan weer niet. Die uh, ene kanaal, de viel steeds weg. Maar ja, ik heb hem al heel lang, ik geloof in 2010 uh, gekocht, of 2011. Ik geloof dat ik zelfs nog, uh, <laughs> nog uh, in het begin van uh, Aloha Radio bezig was. Nee, als je hier bij mij haalt, is hij ook zachte signalen op. Daardoor ook eventueel ruis. Ja, dat zegt CPA dus. Hè. Is een, ja, bij mij haalt hij zachte signalen. Zachte signalen, daardoor ook eventueel ruis. Ja. Extrem hmm. lage input, zeker als hij niet op de. Microfoon zit. Als dus nou ver vanaf gaat nou aan ja, mijn kabeltje zomaar drie meter lang, maar ik hoor nog steeds gruis, maar goed. En hier bij mij haalt hij ook, zachte signalen op al bij de ruis, heb ik nu alles uit en flat gezet qua uh, correctie. Zit Danny er dan nog bij? Nee, ik zie Danny niet meer. Ik heb niet eens gezien dat hij weg is gegaan. Maar ik denk dat het een kennis van me is. Ik heb een kennis die heet Danny, een goede vriend van me. Um, ik vind het rage echt wel gezellig eigenlijk. Jaap zit op min 20 decibel. Ja, het zou kunnen. Min 20 decibel, we moeten meer stuurmannen vrouwen op de wal hebben. Ja, 20, min 20 decibel. Ik zal eens kijken. Nou, als ik kijk naar het ene knopje. Oh nee, die is voor die andere kanaal. Dus op 40 ja, ik kan niet goed zien, het is een beetje veel te zacht. Ja, op, ja vind je het gek als ik er, Ik zat net een end van de microfoon af. Dat je me dan zachter hoort, Dirk. <laughs> Het headsetje vorige week werkte perfect, geen ruis, niks, alles, uh, microfoon mooi op afstand van mijn gezicht, maar dat is het voordeel van zo'n headsetje, je klinkt altijd goed. En de High Z is waarschijnlijk in volume, is volume, HZ, ja, ja het zegt me allemaal niks hoor, ik ben niet zo technisch. Uh, probeer de knopjes H, wat is HZ dan? Ik ken geen HLZ. Kut ja, uh, of... Ik snap er geen zak van. Wat is dat dan? Het <laughs> dus gaan allemaal ineens uh, technisch worden. Dan, dan snap ik echt niks van, hoor. Sorry. Dat zegt men niks al die termen. HLZ, 100, uh, weet ik veel wat het is. Ik heb daar totaal geen verstand van. Hm. Impedantie, uh, linksboven... Onder de micro-input, Link, linksboven. En welke is dat dan? Ik zie wel knopjes, maar welk knopje moet ik hebben dan? Linksboven? Uh, wat is dit? De trim, je bedoelt de trim mee, je staat trim boven. Maar dat is van die andere kanaal. Kanaal 2 en 3. Dat is de trim. Oh, oh, microfoon 1. En dat staat linksboven? Microfoon. Ja, je er zit maar één microfoon op, maar dat is toch uh... je een knopje waar je aan moet draaien of moet indrukken? Want dit is Phantom, en die andere is gitaar of gewoon microfoon. Ben je nog hoger waar je de micro inplugt. Nou, ik heb daar niks zitten hoor. Ja, twee knopjes onder de microfoonaansluiting. Eén is zo oh. mee als je een gitaar erop aansluit en uh, en de andere is de Phantom voor je dynamische microfoon. Dus. Twee witte knopjes, ja, ja oké okay, die zie ik, twee witte knopjes onderaan de micro inplug. Ja klik op die, welke? Die linker of die rechter? Want als ik die met die gitaar in klikt, gaat allemaal een slakke op het werk. Ja. Die zijn niet van Fenton. ja dat is die en uh, de kut off, ja. En dit, oh, dat klinkt ineens uh, heel anders. Dit is die ene knop voor Phantom. Klik ze beide. Ja, en toen? Het lijkt alsof mijn stem duidelijker klinkt nu. Ik heb ze alle twee tegelijk ingedrukt. Dat is de impedantie en de cut-off. Oké. Okay. Het lijkt wel alsof ik... Uh, ja, ruis hoor ik nog wel, maar... En mijn stem klinkt wel... Oh, we moesten alle twee tegelijk. Hè? Ja, nu, nu zitten ze alle twee... Uh... Oké. Okay. Maar waarom staat er dan Phantom dan? Dat snap ik dan niet. Uh, ze staan in een ander vakje. Oké. Okay. Dat is dit uh, min 20 hertz. Dat, uh, ik gebruik een jack. Een jack. Die XLR die heb ik op mijn uh, condensatormicrofoon. Zo'n bananenplug noemen ze dat vroeger altijd. De Phantom slaat alleen op dat micro-input chassis deelt. Micro. Centrum staat alleen nog als micro. Input cel 6 deel. Staat de niet op half open, ja. Ja ik kan niet, e twee tegelijk Dirk, ik ben nu met cel bezig, sorry. De twee knopjes eronder, heeft er niets mee te maken. Aha, gebruik eens X. Wat is dat nou ja, dan heb je meer signaal. Ik zeg, ik zeg mij niks uh, nieuw joh. Uh, uh, dit ah, is geen uh, studio uh, ding die ze in Hilversum hebben hoor. <laughs> het is een kleintje. Als ik er mee aan kon lachen ze maar. Zeg, is dat, uh, het is leuk voor dit hier. Ja, uh, of als je een muziekinstrument erop aansluit. Daar is het leuk voor. Weet je. Ik doe, uh, maar niet voor professioneel. Uh, je laat niet op de maan te zitten, zegt ja, ja, Erik. Ja, ik weet het niet. Uh. Mijn stem klinkt wel iets anders dan straks. Maar ik heb alle twee de witte knopjes ingedrukt nu. Uh, ja, het knop onderdrukt de bas wat indien aan. Knop, dat is toch die, uh, heet staat L, H, F en LF, Ja, als je hoog en laag uh, de, de bas, wat oké, okay, on onderdrukte bas. Als het zo beter klinkt, laat ik het zo wel staan, dan afsluiten met drie pinialen. Ja, weet ik, ja, X, L, R, dat heeft een luide signaal. Ja oké, okay, dat zou kunnen. Ja, ik had hem wel op mijn zatermicrofoon. Uh, Zo'n uh, uh, drie pin. Uh, die kan er ook op hè? Het is uh, je hebt tegenwoordig, ik heb hem um, ook voor twee uitgangen, zit dat er ook op. Dat is voor op een versterker. Of voor, voor een versterkte spreker lu luidsprekerboxen. Nou, die USB die heb ik dan op mijn computer. Aan. <coughs> Want uh, ja, zonder computer ja dan kan je niet uh, met de dingen hij praat niet in microfoon ja je ooit steeds zachter zegt Dirk ja dan komt dat ik mijn hoofd wegdraai om te kijken nog veertien minuten oké okay, dat gaat snel hè. ik <laughs> vond het met uh, Elsner net ook heel snel gaan dus uh, ja ik zal het op de agenda straks zetten dat ik 17, dat was uh, 17 juni hè? weken, 17 juni, twee uurtjes. Ik zal het straks even op de kalender invullen. Dat het niet ineens om 11 uur komt, maar om 10 uur. Uh, in eigen tijd maar eens goed testen en opnemen. Ja, dat, uh, dat uh, lijkt me een goed idee, uh, CPA. Ik denk dat de microfoon versterker mijn ruis bij gebruik van de jack zou ook kunnen. Zou ook kunnen. Ja, goed. Oké. Okay. We hebben nog een... Nou, een minuut of dertien nu nog, denk ik. Ja... <tot> Oké, okay, over twee weken, 17 juni. Ik ga het straks op de kalender even invullen. Want anders vergeet ik het en dan begin ik om 11 uur in plaats van 10 uur. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Er zit iedereen te wachten van waar blijf je jaap? nou? Waar blijf je Jaap, die wakker worden? Ja, ik ben dus een keer in slaap gevallen. He. Toen viel ik in slaap, he. Oh, van een afgang. Maar goed. Er staat volgens mij toch nog een knop ergens verkeerd, op, zegt Dirk. Heb je een microfoon met een XRA-sluiting? Dat zit ik net te vertellen. Ik heb, ik heb een eentje met zo'n stekker, gewoon zo'n jackplug, uh, ik je een andere kabel nodig. Hoezo? Dat is een officiële kabel, <lacht> die heb ik uh, nog niet zo lang. Ik kan het wel proberen, een ander kabeltje, want ik heb ook nog een gitaarkabel. Er zit ook zo'n, uh, die zou er ook op kunnen. Ik heb nog een gitaarkabel liggen. Ze dus kan ik altijd nog proberen. Misschien zit het in de line input. Ja, zou ook kunnen. Want als ik die eruit haal. <coughs> nee, blijft eruit. Maar dat zijn dan de RCA aansluitingen. En het gek is, het is een kanaal uh, 4 en 5. Ook in AL2 en 3. Daar gaan we ook van die uh, jackpluggen uh, in. <laughs> maar daar heb je van die verloopdingen. Daar kan je alsnog zo'n uh, RCA-aansluiting op, uh, op kwijt. En uh, ja, vroeger noemden ze dat. Toen had je die din-aansluiting op die recorders, bandrecorders en zo. Zo'n dus din-aansluiting met, vijf, van die, met pennetjes, vijf of zes pannetjes. Zo'n halve maandje zeg maar. Um, Ja, oké. Okay. Nee, geen gitaarkabel, je hebt XL nodig. Volume staat niet weer, ja, ja, ja, ja, als ik zit te lezen, ik kan niet lezen, ik moet het toch met mijn neus, ik heb niet zulke goede ogen meer, ik ben ook geen twintig, toch, Leer ik. Uh, Linux, uh, zou ik zou ook Linux kunnen installeren, ik het opnieuw laten opstarten. Ja, maar ik, heb, ik had van de weken opgenomen met de M3U en M3W, moet ik zeggen. Dat had ik opgenomen, toen hoorde ik ook allemaal ruisen. Uh, ja, maar ja, goed, misschien helpt het wel hoor. Ik bedoel, uh, kijk, uh, CPR zegt ook dat is dat dus niet gezegd als niet duidelijk is waar de schoen vringt. Volume staat hier helemaal open en klinkt nog zeer zacht, zegt Deren. Ja, nou zou ook Linux kunnen, oh dat heb ook al gelezen. Als je microfoon, wat uh, gaat er allemaal technisch aan toe? Hè? Ja, ik heb uh, nog extra, ja, nog zo moeten zetten en dan kan ik jou ja, wel verstaan. Oké, okay. ja, ik, ik kan de uitzendingen, de opname van terugluisteren en dan hoor ik het zelf. En ik moet er toch, ik ga het toch plaats op archief, dus. Dan kan terug terugluisteren en dan hoor ik het zelf ook, want dan uh, ik heb ik wel uh, ja. Met die koptelefoon zo live praten is het toch lastiger luisteren. Als dat je niet praat en je luistert naar jezelf, hè. dus dan hoor ik precies wat jullie nu horen. Ja, en uh, ja, ik bedoel, die opnames zijn best wel van kwaliteit bij uh, dingen. Ja. Ik merk wel als je op 192k bit. Uh, op Archive Zet, dan krijg je 128 kbit kwaliteit terug. Dus dat is allemaal standaard. Niets je lager zit dan 128 kbit. Dan blijft het gewoon 64, want dit is dan 64 natuurlijk in mono. Daarvoor is het wel mooi dat ik hier die mono kanaal kan gebruiken. Dan hoef ik geen tweede in te pluggen, want mijn computer, waar ik dan de muziek eventueel zou kunnen afspelen, die kan ik ook op mono zetten, op de computer zelf al. Dat het geluid gewoon puur mono is, dus is het is niet zo dat je alleen maar de rechterkanaal hoort of zo, weet je. Maar ja, vanavond NG-muziek. Misschien volgende week, als het wel lukt, met dit allemaal. Een rechtervrije muziek. Dan wordt er twee of drie liedjes, misschien maar twee. Ik denk dat twee voor een uurtje, twee muziekjes al genoeg is. Dus meer versterking. Staat je volume bij opnameapparaten in Windows al hoog genoeg? Opnameapparaat in Windows, het is geen cassettedek. <lacht> nee, daar ga ik niet aan kloten Dirk. Je moet, een computer moet je nooit dingen aan veranderen, want dan verpest je het alleen maar. Je klauurt te veel aan die dingen, dat moet je niet doen. En als ik denk van, nou, ik heb er geen verstand van, dan ga ik er ook niet aan zitten. Ik doe het alleen op advies, als iemand die er verstand van hebt. Maar ik ga niet aan de volume van... Uh, dat heb geen zin als ik mijn computer harder zet. Gaat hij echt niet harder uitzenden hoor. Zo werkt dat niet. Mijn computer doet alleen uitzending. De rest dat doet mijn mengtafeltje en mijn microfoon. En uh, ja, het legt aan de instelling van de mengtafel en niet de computer. Dus ja. Of er moet iets mis zijn met de n 3 w Nou ja, dat kan je ook wel een beetje omdraaien nog, geloof ik. Nou ja, ik weet niet, weet ze, ik heb daar geen verstand van, dus ik blijf er liever vanaf, doe ik liever op advies als iemand, eh, zoals CPR, die heeft er verstand van. En als die zegt, Joh, je moet de op 20 decibel zetten, of dat, of wat een schuifjes dan doe ik dat, omdat ik gewoon weet uh, iemand die daar uh, verstand van heeft. Er is niets mis met MB3, nee, precies. Ik bedoel, ik kan bijvoorbeeld de instellingen verkeerd inzetten, natuurlijk. Met MW3 is een prima, eh, prima ding, ik heb er jaren mee gewerkt dus. Maar eh, nee, je, bedoelt, je kan de instellingen per ongeluk verkeerd zetten, ja dan krijg je natuurlijk een heel raar geluid natuurlijk. Dus het ligt niet aan die MW3 natuurlijk. En nu jullie zegt, ja maar er zijn gasten die hebben een mic met XLR en die hebben een kabel die van XLR naar jack gaat. Ja maar dat is met mij ook. Want kijk, uh, Emilio, die microfoon heeft altijd zo'n XR-ding, uh, stopcontactje in zijn kont zitten. En die kabel heeft dan die stekker. En aan de andere kant, daar zit die jackplug. Die, of ook een, een XRL uh, ding dat kan. En waar met een gitaar heb je meestal gewoon twee jacks zitten natuurlijk. ja. Uh. Maar uh, ja, het kan in principe, uh, kan dat wel. Maar mijn zijn het die drie van die pinnetjes hebben. En uh, ja, vaak met professionele apparatuur. Maar uh, ja, je hebt ook verloopstekkers. stekkers. En ze kunnen ook wel even doorgaan, nog vijf minuten nog. Kijk dan een XRL naar X-kabel om aan te sluiten. Kan in principe wel hoor. Ik kan het altijd proberen. Uh, operator zegt dat, of nee, CPR zegt dat. Ja, kan ik ook proberen, uh, uh, Want uh, ja, bij mij in Den Haag is het net zo'n winkel als in Rotterdam, dat is dezelfde winkel eigenlijk. Ze hebben meer filialen in het land. Dan kan ik hem, uh, oh, kan ik misschien morgen even halen, morgen is toch zaterdag. Dan ga ik even voor zijn kabeltje kijken, twee, oh, drie meter hebben we al genoeg. En uh, ja, die zullen ze vast wel hebben. Dus, uh, XLR-kabel van XRL naar XRL. Ja, dat kan. En uh, ja, ik, heb, uh, ik ga die condensator-microfoon eens uittesten, want uh, die deed het ook altijd nog goed. Dus uh, Starman weer terug. <laughs> Weg, eh, dan komt hij weer, en dan is hij weer weg, en dan komt hij weer terug. <laughs> dat is de derde kerel. Mooi. <laughs> Met een gebalanceerde signaal, elimineer je de instag van onderweg. Ja, onderweg, zegt Emilio. Met een betere, robuustere verbinding. Oké, okay. ja, dat zou kunnen hoor. Nou, jullie hebben er meer verstand van als ik natuurlijk, dat snap ik. En weken. En werk aan, werk aan microfoontechniek. Als erin te blijven praten, niet hoofd wegdraaien, ja, oké, okay, dat daar heb je gelijk in. Gebruik van je USB, gebruik je de USB van je mengtafel? Ja, die gebruik ik, helemaal joh je Tik en weg ben je weer, toch? De compressie, nee, is niet de compressie, dat ben ik zelf. Dingen leggen dat net uit dat ik mijn hoofd te vaak wegdraai. Ben niet weg geweest. Even telefoontje uit Japan gehad, zo, met je vader, oh, leuk man. Ja, volgens mij staat de volume best hoog. Alleen zijn microfoon input is erg laag. Zegt de CPR, ja. We hebben nog drie minuten. En dan krijgen we straks Willem de Ridder uit het archief. Dat is ook wel leuk hoor, om naar te luisteren. Ook, uh, mede door de mixerinstellingen en hoe die micro gebruikt. Ja, dat is ook wel waar. Ja. Dus ehm. Um, ik moet gewoon voor de microfoon blijven hangen. En uh, duidelijk praten, natuurlijk altijd. Als ik met mijn hand voor mijn mond en ik zo... Zongen... ja, wat is je? Ja, dat is Ja, dat is dan Ja, dat is dat ik Dat is al 20. Dat ja. Ja. is al Dat is al 20. Dat is zie je, met je hand voor je mond gaat ook niet. Maar het is onlogisch om een mixer die XL en een goed microfoon pre-ampt heeft met een te pluggen. Dat is gewoon jammer. Nou, ik kan het proberen, Dred. Ik ga morgen eens kijken in die muziekwinkel bij mij in Den Haag. Uh, uh, ja, vroeg heette het Rock Palace. En, uh, en uh, ik denk dat die verkocht is aan een ander bedrijf. Daar heet hij dan uh, Key Music. En die zat eerst aan de overkant van de Torenstraat. Dat een heel groot pand. En nu hebben ze, zijn ze even weg geweest. Dan zijn ze sinds een paar jaar weer terug. En nu zitten ze aan de overkant en hebben ze meer ruimte boven. Dus boven heb je ook nog twee etages. Maar die in Rotterdam is groot. Ik weet niet of jullie daar wel eens geweest zijn. Die is groot. Dat is ook een XXL winkel. Hè. Die is groot jongen. Zo, en dan zijn er zo instrumenten. Gitaren, de mooiste, van de mooiste spul hebben ze daarvoor goedkoop. Van betaalbaar tot, nou, drie, vierduizend, zesduizend euro. Sure, ik durf ze niet eens om te raken, want je mag ze gewoon bij pakken, je mag er op spelen. Die durf ik gewoon niet om te raken, joh. Vier, vijfduizend euro, eh. gitaren waren erbij. Ik denk, oei, ze die laat vallen, Dit <laughs> doe mij niet, weet je wel. Oké, okay, jongens. Oh, het moet stoppen. Nou, bedankt voor het luisteren, lieve mensen. En Elsa, ook bedankt voor de uitzending. En hier komt Willem met zijn eigen programma uit het archief. Mensen, bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen, eh, tot ziens.